De Irakse hoofdstad Bagdad is opgeschrikt door een serie bomaanslagen en schietpartijen. Daarbij zouden ruim 30 doden zijn gevallen. In de Shiïtische buurt ontploften twee autobommen toen veel mensen naar hun werk gingen. Op een andere plek in Bagdad zijn zes agenten doodgeschoten en ook ontplofte een aantal bermbommen. De aanslagen volgen elkaar snel op, wat duidt op een gecoördineerde actie.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 Apothekers in de Amerikaanse staat Washington kunnen niet worden gedwongen om de morning-after-pil te verkopen. Dat is in strijd met de grondwet. Een federale rechter heeft dat bepaald. In een rechtszaak die was aangespannen door twee apothekers. Die hebben gewetensbezwaren tegen de pil. Wie hem gebruikt, pleegt abortus, vinden ze. In de staat Washington is het verplicht medicijnen te leveren als daar vraag naar is. Uitzonderingen vanwege religieuze bezwaren zijn niet mogelijk. En dat is in strijd met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. En het weer nog, eerst bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag droog en wat zon, voor ongeveer 11 graden. In het zuiden mogelijk 13. Morgen grijze regenachtig, het blijft zacht, ongeveer 11 graden. In het weekend minder zacht, maar wel droog en meer zon. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen vrij snel op. Bij elkaar nog 37 kilometer. Wat opvalt is een aanrijding die net gebeurde op de A12, Duitse grens, richting Utrecht. Daar staat tussen knopend Velperbroek en Arnhem-Noord 3 kilometer. De rechte is dicht. En een aanrijding op de A28, Amersfoort, richting Zwolle. Tussen strand 0 en af het Ermelo 4 kilometer. Nog steeds is daar de rechte dicht. Wilt u die file ontwijken, kunt u omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Een brug te ver en waarschijnlijk zelfs een overtreding van de wet. Felle kritiek op televisieproducent iWorks en het VU Medisch Centrum. Want op de spoedhuisende hulp van het ziekenhuis... die afdeling is voor een nieuw televisieprogramma... of zijn voor een nieuw televisieprogramma opnames gemaakt... zonder dat patiënten of hun familieleden daarvan op de hoogte waren. In sommige gevallen is pas nadat de patiënten de spoedhuisende hulp verlieten... gezegd dat ze waren gefilmd. Ja, dat vind ik shocking.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 We gaan erover doorpraten met Wilna Wind, directeur van de NPCF, de Patiëntenfederatie. Mevrouw Wind, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de handelwijze van de tv-producent en ook het medisch centrum? Nou ja, het is normloos, grensoverschrijdend en ik kan er nog heel veel woorden aan toevoegen. Uh, in de allereerste plaats vind ik het de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Uh, daar gaan mensen naartoe. Je mag er en je moet er vanuit kunnen gaan dat je... Uh, Goede zorg krijgt. En je moet niet eens hoeven na te denken over de vraag of de camera's op je gericht uh, staan. Hoe halen ze het in hun hoofd? Echt verwerkelijk? Wat is het verschil voor patiënten wat u betreft, uh, die worden geconfronteerd met camera's van andere televisieprogramma's die we eerder hebben gezien, waarbij bijvoorbeeld operaties worden gevolgd of uh, intakegesprekken? Ja, nou goed, als je weet uh, dat de camera's staan. Uh, dan vind ik dat je zelf moet beoordelen of je daar wel of niet aan, uh, aan mee wil doen. Dat kun je dan ook. Maar dit is echt. je bent in een hele kwetsbare situatie. Je komt uh, op de spoedwijzende hulp. En uh, daar staat je gewoon op te wachten met camera's. Echt schandalig dat een ziekenhuis dit soort dingen veroorzaakt. Maar uh, vindt, u dan, vindt u dan mevrouw Wint dat het helemaal niet kan? Of hadden ze het zorgvuldiger moeten doen? Nee, dit kan helemaal niet. Absoluut niet. Kijk, er zijn allerlei programma's waarbij camera's meekijken en waar uitzendingen van gemaakt worden. Nou, dat weten mensen en dan kun je nog zeggen, daar kun je zelf iets van vinden. Um, maar dit, dat je binnenkomt, dat die camera's van staan te draaien, dat het ziekenhuis meer een, sorry, meer een set wordt uh, waar je als patiënt uh, ingeschreven wordt... Nou, bizar, schandalig. Hm. Ja, en eerder hebben we ook een kritiek uh, gehoord van Erwin Compagne... Uh, medische ethicus die aangaf dat het feit dat er mensen van het televisieprogramma... de beelden en het geluid beoordeelden... zonder dat de patiënt op dat moment nog op de hoogte was van het, uh, het feit dat er gefilmd is... dat is een regelrechte schending van het beroepsgeheim. Deelt u die mening? Ja, zeker. He, dat is het verschil met uh, andere programma's... waar mensen nog iets van kunnen vinden en zelf kunnen bepalen of ze meedoen... Maar hier wordt je gewoon de set opgereden. Terwijl de camera's uh, klaarstaan om een uh, sensationeel stukje televisie te maken. Nou, dat een ziekenhuis uh, daaraan meewerkt. Hm. Nou, het is uh, te gek voor woorden. En dit is ook eens en nooit meer. Ik denk niet dat veel ziekenhuizen deze smet op zich uh, uh, willen laden. Hm. Dus in die zin heb ik er wel vertrouwen in dat het nooit meer gebeurt. Maar het mag ook nooit meer gebeuren. Maar mevrouw Witt, dat televisieprogramma komt er. En iedereen die daar te zien is, heeft toestemming gegeven. Je mag mensen niet eens in de positie brengen om toestemming te geven. En je kon gisteravond bij die meneer ook zien: je hebt wel wat anders aan je hoofd op zo'n moment. Ja. En um, ja, het ziekenhuis moeten helemaal die vraag niet willen stellen. Ze moeten voorkomen dat dit gebeurt en het zeker niet zelf organiseren. Hartelijk dank. Van de patiëntenfederatie Wil Naar Wind hoorde u: inmiddels heeft de inspectie voor de gezondheidszorg laten weten dat ze nadere informatie gaan opvragen bij het VU Medisch Centrum. Nou, wij kunnen u vanochtend nog wat vrolijk koninklijk nieuws brengen. De voortzetting van de Zweedse monarchie is zeker gesteld... met de geboorte van de eerste dochter van kroonprinses Victoria. Correspondent Rolien Kreton. goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al beelden? Ja, er zijn al beelden. Nou, niet van de baby, maar wel van een uh, heel gelukkige uh, kroonprins... die zo'n, uh, ja, ik noem het maar, visgebaar uh, maakt. Dus oh. vertelt hoe groot de baby is. En ja, de Zweedse... <lacht> Hij overdreef... Wat zeg je, Sorry? Hij, hij overdreef. Dat doen ze namelijk altijd met vissen. Ja, precies. Een hele grote vis. En ja, vooral heel blij en uh, ontroerd was hij. Dus de Zweden zijn uh, dolblij. Mm, uh, ja, en prins uh, Daniel natuurlijk ook, hè? Ja, die is heel blij. Uh, en uh, het is vooral eigenlijk opvallend dat de Zweden zo enthousiast zijn. Want uh, normaal gesproken zijn de Zweden helemaal niet zo blij met de monarchie. Uh, de koninklijke familie is in Zweden veel minder populair dan in, in Nederland. Uh, leden van het koningshuis krijgen veel vaker uh, kritiek. Dus wat dat betreft uh, komt deze baby eigenlijk op het, op het juiste moment, kun je zeggen. Aha, waarom is er zoveel kritiek genoemd? Nou, kijk, om te beginnen uh, heeft uh, uh, prins Daniel, uh, dus de vader van deze baby... heel veel moeite gehad om geaccepteerd te worden door uh, de Zweden. Hij is de vroegere fitnessleraar van uh, kroonprinses Victoria. En ja, veel Zweden vonden hem gewoon niet goed genoeg om uh, koning te worden. En ook uh, de vader van de kroonprinses uh, Victoria, dus de koning, vond hem ook niet goed genoeg. Hij is inmiddels wel uh, geaccepteerd nu. Maar ja, veel... Veel Zweden vinden blijven de monarchie een, te elitair vinden. Dus ze vinden het niet meer van deze tijd. Uh, ze zeggen vaak, ja het is zonde van het, uh, het geld. Ja, en ook uh, vooral de koning heeft de afgelopen tijd uh, erg onder vuur gelegen. Hij was vroeger een, een feestbeest, uh, ging veel naar nachtclubs, uh, werd op een gegeven moment gechanteerd door een onderwereldfiguur... die uh, dreigde dat hij uh, pikante foto's naar buiten zou uh, brengen. En dat heeft hem allemaal niet uh, populair gemaakt. Uh, dus wat dat betreft zullen de Zweden blij zijn als kroonprinses Victoria het overneemt. Want zij is ja, een stuk serieuzer en ze is... Uh, veel populairder dan haar vader. Ja, nou, betekent dat dat de Zweden het dan ook maar mondjesmaat zullen vieren de geboorte? <laughs> uh, nou, er worden wel uh, kanonnen afgeschoten vandaag in Echt? het hele land en er is een speciale uh, kerkdienst en de baby moet natuurlijk over een aantal dagen nog uh, gepresenteerd worden aan het hele, hele land. Maar ja, het is wel het is wel groot feest. Mm. Enig idee van de naam? Nou, ik heb al Alice gehoord, Alice? Uh, Astrid uh, naar Astrid Lincreen. Uh, maar ja, dat blijft... Oh, van Pippi Lankhuis. Ja, Pippi, misschien, wie ja. weet. <laughs> nou, goed. Dan moeten we nog een weekje wachten. Rolien hartelijk dank. Het is twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Omstreden presidentsverkiezingen komen de zondag in het West-Afrikaanse Senegal. De populaire muzikant Youssou N'Dour mag niet meedoen. Het hoge rechtshof in Senegal besliste dat de handtekeningen... die N'Dour moest verzamelen voor zijn kandidatuur niet geldig waren. Alles lijkt erop dat de 85-jarige president Wade... die al sinds 2000 in het zadel zit, voor nog een termijn gaat. Correspondent Kees Broeren vanuit Dakar, de hoofdstad van Senegal.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 de We zijn hier al bijna een week. Elke dag, zegt Moussa, om te demonstreren tegen de kandidatuur van Wade. Maar waarom zou Wade niet nog voor een derde keer president kunnen zijn? Hij heeft veel gedaan voor Senegal, zegt Moussa. Maar hij is 85. Het wordt tijd dat hij plaats gaat maken voor mensen van een nieuwe generatie. Weer problemen in een gevangenis, in dit geval op Bali. Een opstand daar dreigt uit te lopen op een bloedige veldslag. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De spits is zo goed als voorbij. Twee files die nog wat opvallen, omdat ze wat langer zijn. Eentje na de aanrijding vanochtend, acht, uh, de 28, is dat Amersfoort richting Zwolle. Daar staat bij de Afid Ermano nog steeds drie kilometer en de rechte reisrook is dicht. En van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort staat vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 17 minuten over negen. Duizenden leraren moeten vrezen voor hun baan in het onderwijs. Daarvoor waarschuwt de Algemene Onderwijsbond. We hebben nu contact met de woordvoerder van de AOB, Thijs ten Otter. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, eerder werd al bekend dat er 5000 leraren ontslagen worden... in het speciaal onderwijs. Deze leraren komen daar dus nog bij? Ja, deze komen er nog bij. Dat klopt. Oh. Alleen uh, in dit geval uh, is, het een, uh, is het een gevolg van, uh, van, van een demografisch feit, hè? er zijn minder, uh, minder scholieren. Mm -hmm. uh, die 5000 uh, banen die, die, die verloren gaan in het uh, speciaal onderwijs, in het passend onderwijs, uh, volgens ons zijn dat er overigens 6000, uh, die uh, zijn het resultaat van een, uh, van een onnodige bezuiniging. Ja, en, en, en dit aantal, we hebben het over duizenden, hoe, hoeveel banen zijn dat? Uh, vanwege, vanwege de uh, krimp uh, gaan uh, grofweg 3300 uh, banen verloren, en die worden bevolkt door 4500 uh, mensen. Hmm. Maar de maatregel, meneer de Otto van het kabinet, om die banen te schrappen, is dat dan juist niet om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer banen gaan verdwijnen? Nou, dit is, deze, deze, deze krimpmaatregel is, is, is niet zozeer een kabinetsbesluit. De, de, de subsidie in het onderwijs loopt per leerling. En er zijn gewoon minder leerlingen. Ja. Dus in dit geval is het, uh, is het een verklaarbaar uh, feit. Uh, we, hebben ook met, we hebben daar op zich ook wel uh, begrip voor. Uh, die, die 3300 banen, de mensen die die bevolken... die zouden normaal gesproken gewoon nog wel elders en plooi vinden. Alleen als je daar nog uh, de bezuiniging op het passend onderwijs bovenop gooit... dan praat uh, dan je dus al vrij snel over... nou ja, wat zal het zijn, uh, 10.000 uh, mensen. En dat is, dat, dat is gewoon een, een onoverkomelijk probleem. Want nou, wat, wat, wat, waarom is het zo onoverkomelijk dat probleem? Als een deel daarvan gewoonweg veroorzaakt wordt door minder leerlingen, door krimp? Nou ja, dat bestrijden we dus niet. Alleen uh, wij bestrijden wel de bezuinigingen uh, op het passend onderwijs. Ja, die eerder al aangegeven zijn en waar u eerder ook al voor gewaarschuwd heeft. Ja, dat klopt. En de, de, waar we dus ook op 6 maart uh, voor staken in de, in de Amsterdam Arena. We willen dat, uh, dat het kabinet uh, de, die bezuiniging al gedaan maakt. Dat kan vrij eenvoudig uh, door de prestatiebeloning uh, van de begroting te schrappen en dat geld te gebruiken voor passend onderwijs. Goed. Thijs en Otten van de AOB, dank u wel. Graag gedaan. Het is tien voor half tien, luistert naar het NOS Radio In journaal. mark Robbe Visser is de hele ochtend al in Emmen. Hij is nog steeds in het centrum van de stad waar men zich zorgen maakt over het vertrek van de overheidsdiensten. En ook de ondernemers delen die zorgen, Mark-Robbie. Ja, mag je zeker zeggen. Uh, ik sprak vanmorgen uh, wethouder Arends van Economische Zaken. Die gaat binnenkort met een delegatie naar Den Haag om daar nog eens duidelijk te maken, zoals hij dat zegt, dat Emmen nog steeds bij het Koninkrijk der Nederlanden hoort. En uh, ik sprak meneer Holman vanmorgen, die zit hier uh, ook aan tafel, uh, van de ondernemersvereniging. Die zei, misschien wil Duitsland ons wel hebben. <laughs> ja, is het zo erg? Nou, zo erg is het nog niet, maar uh, zo langzamerhand denk je wel van uh, ze vergeten ons hier in de Zuidoosthoek van Drenthe. Ja. De Belastingdienst trekt nu uh, weg. Dat betekent dat er twee grote, toch forse gebouwen... in het centrum van, uh, van Emmen leeg komen te staan. En uh, meneer Greving, die zit ondertussen in het dagblad van het Noorden te bladeren. Er staat een stukje in over Emmen en daar staat... het Rijk komt de afspraken niet na en daar heeft u ook last van. Ja, als de Belastingdienst gaat verdwijnen en er staan uh, uh, 300 banen minder... dat ga ik ook merken. De mensen uh, van de Belastingdienst uh, zullen tussen de middag ook een broodje moeten eten. En dat doen ze ook bij mij. Ja. Wij zitten hier aan de stamtafel in uw etablissement. U doet hier broodjes, maar ook, u bent ook café en restaurant s'avonds? Ja, ik ben... ik ben een grand café in de grootste zin van de woorden. Dus overdag hebben we lunchen, koffie drinken en uh, s'avonds uh, diner. En in het weekend nog gezellig stappen ja. en uh, leuke evenementjes erbij. Ja, nou, uh, het Nieuwsblad heeft het ook even becijferd. het Dagblad van het Noorden, wij natuurlijk ook al. Er um, uh, zijn al minstens duizend rijksbanen hier uh, verdwenen uit Emmen. Dat merkt u ook? Ja, ja, ja, dat merk je absoluut, want uh, met name ook Rijksbanen... Uh, zijn toch heel veel die na de tijd van 25-jarige jubileums en toestanden... dat ze toch uitjes doen met elkaar. En of ze nou door het personeel betaald worden of, uh, of uit de pot betaald worden... dat maakt even niet uit, maar er, is wel, er wordt wel geld uitgegeven. En dat merk je absoluut. De topografische dienst is inmiddels weg. Een paar jaar geleden is ook uh, Defensie is al, uh, is al vertrokken met een paar honderd man. Ja, en alle kleine beetjes uh, tellen wel bij elkaar op. En dat ja, merk je echt. Ja. Meneer Holman van de ondernemersvereniging. Er zijn grote plannen voor het centrum van Emmer. Hè? Er gaat een enorme nieuwbouwgebeuren plaatsvinden. De dierentuin hangt nog een beetje, maar is eigenlijk rond dat dat uh, door kan gaan. Maar ja, als hier straks alleen nog maar mensen wonen die uh, werkloos zijn of uh, te weinig verdienen. Ja, wat moet je dan? Nou, zo zonde zijn we niet dat, uh, dat hier alleen nog mensen wonen die werkloos zijn. Kijk, uh... nou, u wilde net en al een, uh, met Duitsland uh, verhuizen. <laughs> ja, maar daar zijn ook veel werklozen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik weet niet of ons dat nou, uh, nu uh, helpt. Maar wat ons wel kan helpen, dat is inderdaad dat je toch de durf met elkaar uh, houdt. Om zeg maar uh, de stad uh, te blijven renoveren en ja. uh, vernieuwing aan te brengen, zodat je, uh, als het straks economisch... hopelijk weer wat beter gaat, dat je ook weer klaar bent voor de toekomst. Ja. Je moet natuurlijk zorgen dat Emma aantrekkelijk ja. blijft, ondanks de tegenslagen. Ja, absoluut. Dat is, dat is prioriteit. En hoe doet u dat met uw onderneming bijvoorbeeld? Zit er nog... Uh... Um, ja, ik? kijk, ik, ik vind als ondernemer... je moet sowieso een goed product neerzetten. Alles moet gewoon kloppen met elkaar en dan zal je gast zal uiteindelijk de rest doen. Want dat is in principe je ja. ultieme uithangbord. Ja. En uh, nou ja, om, om als voorbeeld te geven dat wel de, de verhuizing van de belastingdienst... dat was voor mij dus echt een kans geweest. Ook met het hele Atalanta-project waar nu over gesproken wordt. Ja, de nieuwbouw, ja. Ja, de, de nieuwbouw, uh, de dierenpark. Uh, het busstation zal in alle waarschijnlijkheid gaan verdwijnen. Wat voor mij wel heel veel traffic genereert. Dus dat is een bedreiging. Um, op het moment dat de belastingdienst naar de vreding was gegaan... die zit er vlakbij, het oude politiebureau... was voor mij weer een kans geweest. En dus je moet weer opnieuw gaan kijken van ja, waar je kansen nu liggen en wat je wel kunt doen. Uh... Maar het zijn onzekere tijden, als ik dat zo hoor. Ja, abso ja absoluut. Ja. En we moeten weer creatief zijn. Ja. Daar is niks mis mee trouwens. hoor. Maar als de aanbod kleiner wordt... Ja. Of de, de, vraag de spoeling, kleiner, de spoeling ja, wordt dunner. De vraag, de vraag wordt kleiner en ze dus zullen ja. zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Nou, ik word hier nou niet echt meteen ontzettend vrolijk van, Marcel en Lara. Ik mag altijd graag positief eindigen, maar helaas... Ja, het, het, het zit er eventjes niet in, in Emmen. Meneer Holman? Wat vrolijk, hoor. Ja, u blijft vrolijk en u kunt ook nog steeds grapjes uh, maken. Ja, nog steeds een hartstikke mooie gemeente. Ja. Komt dat zien in ja, Emmen? Ja, u, u hoeft je paspoort niet mee te nemen, want het hoort ja. nog steeds... bij het Koninkrijk der Nederlanden. Zo, ja, dus. so, that's the spirit. Dat lijkt me een hele goede afsluiter. <laughs> ik zou zeggen, groeten uit het mooie Emmen. Ja, Kun je nog vragen wat een huis daar kost? Wat kost een huis hier, heren? Kunnen we nog een goede deal met voor Marcel? Uh... Nou, huizen zijn hier over het algemeen niet te duur, hoor. Uh... Ja, Daar heb ik niks aan. Noem eens een bedrag, bood ze bij de vis. <lacht> Geen idee wat een gemiddelde huis kost hier. <lacht> <lacht> in een buitendorp uh, zit je rond de uh, 180, 2 ton. Oh. Nou, Marcel, dat kan het bij jou wel af, volgens mij. Ja, ja, als het aan de gemeente kost het in ieder geval te veel. <lacht> ja, niet aan de gemeente vragen. <lacht> <lacht> nou, er is toch wel wat te halen in Emmen. Tenminste, als je daar goedkoop wil wonen, dat kan dus. Mark-Robin Visser de hele ochtend was hier in Emmen. Zes minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan nog eventjes naar Indonesië. Want opnieuw daar een grote gevangenisrel. Dit keer op het eiland Bali. Daar hebben honderden militairen een gevangenis omsingeld. Voor de tweede nacht op rij hebben gevangenen de bewakers verjaagd. Correspondent Michel Maas. Correspondent, uh, Michel, Wat is de situatie op dit moment daar? Nou, de situatie is heel spannend, want er zitten nog steeds die honderden militairen en politiemannen rondom die gevangenis. En ze hebben aangekondigd dat ze de gevangenis willen bestormen. Maar dat willen ze pas gaan doen als ze eerst 60 buitenlandse gevangenen uit dat complex hebben gehaald. Want ze willen niet het risico lopen dat daar slachtoffers onder vallen. Dus de vraag is hoe ze die bestorming willen gaan doen... en hoe ze die buitenlanders eruit willen gaan halen. Daar zit iedereen een beetje op te wachten. Hmm. En die, die buitenlanders, uh, ja, vechten die ook mee of zitten die ergens apart? Die zitten in een apart complex. Een apart gedeelte van dat enorme gevangenisterrein. En uh, tot gisteren hebben ze zich in ieder geval zich niet bemoeid met wat er daar allemaal gebeurde. De gevechten die speelden zich aan een andere kant van het complex af. Maar uh, ja, vannacht is de politie weer uh, de gevangenis uitgejaagd. En uh, wat er vannacht en wat er daarna is gebeurd, dat weet eigenlijk niemand. Dus hoe de situatie daar nu binnen de muren is, dat is nog volkomen duister. Maar Misha, hoe kan het dat gevangenen bewaking overmeesteren? Nou, het gebeurde s'avonds. Het was al onrustig. Er was uh, zondag een, een steekpartij geweest en, en uh, er, er was een soort, een soort onrust. En al die gevangenen, er zijn er een paar vrijgekomen in de loop van de avond. En er waren maar twintig bewakers voor dat hele complex aanwezig. En toen er op een gegeven moment een paar honderd gevangenen hun cel uit waren gekomen... toen hadden die geen kans natuurlijk. Het enige wat ze konden doen was maken dat ze wegkwamen en de deur op slot doen. Nou, dat klinkt heel gewelddadig. Zijn er tot nu toe al gewonden gevallen? Er zijn een paar gewonde gevallen en dat is gebeurd gisteren toen de uh, politie binnenviel in de gevangenis. En toen hebben ze met rubberkogels en met uh, waterkanonnen de gevangenen op een afstand gehouden. En daarbij zijn een paar gewonden gevallen, maar uh, relatief valt het nog mee. Maar de, ja, de, de grote vraag is wat er dan dadelijk gaat gebeuren als er een echte inval wordt gedaan en als dus geprobeerd wordt om gevangenen uit dat complex te halen. Ja, en, en we zeiden het al in de inleiding, opnieuw een grote gevangenisrel. Kunnen we stellen dat Indonesië het niet op orde heeft in het gevangeniswezen? Uh, ja, nou, er zijn zeker problemen, want de eigenlijke aanleiding, de kleine aanleiding, was een steekpartij. Maar de echte aanleiding volgens iedereen daar is uh, de overbevolking. Want deze gevangenis die is gebouwd voor 300 gevangenen. En dan zitten er meer dan duizend. En zo is de situatie in heel Indonesië. En het is niet alleen dat er te veel gevangenen zitten, maar er zit ook van alles en nog wat. Er zitten minderjarigen zitten bij uh, gewone gevangenen. Er zijn geen speciale gevangenissen voor hun. Dus dat is, dat is, er zijn allerlei problemen in die gevangenissen die meespelen. En nou ja, overbevolking is eigenlijk het allergrootste probleem. Ja, hoe is de situatie binnen die muur? bij de beide wel eens geweest zelf? Ja, ik ben wel eens gaan uh, kijken in zo'n gevangenis. En ja, je hebt uh, cellen, daar zitten dan... ...tien gevangenen in één cel, één ruimte. Ze slapen op de grond. Ze hebben één toilet met z'n allen. En wat je niet door kan spoelen... ...het is, het is een bende, het is vies. Je wil daar uiteraard niet zijn. Michel Maas, hartelijk dank voor je uitleg... over die uh, oproer in een gevangenis op Bali in Indonesië. Nou, mochten daar ontwikkelingen zijn, dan melden we dat uiteraard op Radio 1. Uh, we zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. We gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkerman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Shell is bang voor een golf van regels uit Europa... die het concern dwars kan gaan zitten... en laat premier Rutte nou net een brief hebben geschreven... aan de Europese Commissie over de regeldruk voor het bedrijfsleven. Toevallige samenloop van omstandigheden. GroenLinks in het Europees Parlement... Parlement denkt van niet en vindt dat Nederland en met name het kabinet veel te veel aan het handje loopt van de koninklijke oliemaatschappij. Dan minister Jan Kees de Jager van Financiën die wel kosten wat kost de triple-E-status van ons land behouden. Maar het zou helemaal geen ramp zijn als de kredietbeoordelaars een treetje lager zouden gaan waarderen. Zegt een hoogleraar economie van Nijrode en een hoogleraar van de Erasmus Universiteit. En was het nou echt een moeder of een dingo die 31 jaar geleden een negen weken oude baby in Australië liet verdwijnen. Dat land is al. Een Decennia lang in de ban van dat voorval. Die moeder is uh, vastgezet. Ten onrechte heeft ze altijd gezegd. En er komt nu een nieuwe rechtszaak die Australië in de ban houdt. Dat er meer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van bijna half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 13 doden gevallen... bij een aanslag op een busstation. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Ze stonden op de bus te wachten toen er een autobom ontplofte. Op het IJsselmeer is de zoektocht hervat naar twee mannen... die sinds gisteravond worden vermist. Vanuit een oever wordt gezocht met een reddingsboot en een helikopter. En als de mannen in het water terecht zijn gekomen... is de kans erg klein dat ze nog leven, zegt de kustwacht. Want het is ijskoud. De komende drie jaar dreigen in het basisonderwijs... nog eens 4500 leraren hun baan te verliezen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond... Het aantal leerlingen daalt en dan komt het kabinet ook nog eens met extra bezuinigingen op het passend onderwijs, zegt de AOB. En Dexia Bank in België heeft vorig jaar een enorm verlies geleden van ruim 11,5 miljard euro. De bank verloor veel geld door de Amerikaanse hypotheekcrisis en de crisis in Griekenland. En ook de nationalisatie door de Belgische staat kostte Dexia miljarden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 13 kilometer file. Daarvan noem ik de A9. Ook maar richting Amstelveen. Het is langzaam rijden tussen Bevenwijk en Knopend Raasdorp over 6 kilometer. Er was vanochtend vroeg een aanrijding op de A28. Amersfoort richting Zwolle. Bij de Ermelo nog 2 kilometer. Alle reisrokken zijn vrij. Een nieuwe aanrijding op de A28. Zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Knopend Hoevenlaken 5 kilometer. Daar is de linker reisrok dicht.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 Sven Kokkelman. Nederland loopt te veel aan het handje van Shell, zegt GroenLinks. Was het de moeder of een dingo? Een rechtszaak over een verdwenen Australische baby na 31 jaar heropend. Hoe erg zou het zijn als Nederland zijn triple-A-status verliest? En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is 1 over half 10. Dit is De Kairo met Goedemorgen Nederland. Marshall Dekker is vanochtend in boven Karspol. Voor de deuren van het Holland Flowers Festival, voorheen de West-Friese flora. Na jaren is die weer terug hier in Bovenkarspol, maar niet tot ieders genoegen. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Het cairo.nl. Olieconcern Shell vreest een golf aan regels uit Brussel die het bedrijf zullen treffen. Premier Rutte lijkt deze zorg te delen en heeft een brief geschreven aan de Europese Commissie... met het verzoek om de regellast te verminderen. Bas Eikhout, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Europarlementariër van GroenLinks. Fijn hè? eindelijk zo'n premier die in de bres springt voor het Nederlands bedrijfsleven. Uh, prima dat hij, dat, uh, dat hij probeert overbodige regels uh, minder te krijgen. Helemaal voor. Ja, dus u bent hartstikke blij met die brief. Nou, die brief die was heel algemeen gesteld. En eigenlijk net zoals in Nederland, waarin we ook bezig zijn om overbodige regels te snoeien. In Europa hebben we heel veel regels voor die interne markt. Eigenlijk een beetje de hobby van Mark Rutte. Uh, daar zijn heel veel regels voor. En daar hebben soms het midden- en kleinbedrijf last van. En uh, dat we daar eens goed gaan kijken of er niet overbodige zijn, dat lijkt me heel gezond. Ja, Marcel is, is niet echt het midden- en kleinbedrijf. Nee, dat is het interessante. Shell, die geheel toevallig op diezelfde dag... in het Financieel Dagblad uh, in een groot interview stond... die ging een beetje meeliften op dat sentiment van uh, Brussel... en uh, gaf meteen aan dat er een aantal regels aankomen... waar Shell ook last van gaat gaan hebben. Nou, volgens mij ging de brief van Rutte veel meer over... het midden kleinbedrijf regels, algemene zaken... terwijl waar Shell problemen mee heeft, of zegt problemen mee te hebben... zijn regels voor milieu en voor duurzaamheid. Ja, ja. Uh, sorry, die regels die zijn gewoon hard nodig. Uh, ja, maar Shell is toch ook het bedrijf... dat heel veel in gaswinning investeert op dit moment... juist om de CO2-uitstoot te verminderen. Om vervolgens in die CO2-uitstootquota... die emissiehandel te kunnen gaan investeren. Ja, ze investeren in gas, maar ze investeren op dit moment ook. En daar is hier dan wat minder reclame van, van Chelsea. En dat was de verbinding met Bas Eikhout, Europarlementariër van GroenLinks. Kijken of we opnieuw contact met hem kunnen krijgen... Ben ik er nog? Ja, je bent er weer. Ja. U bent er weer, neem ik niet kwalijk. Ik, uh, ik weet niet wat er mis ging. Nee, ik weet ook niet. We wonen een raar geluid. Nou, oké. Okay. Nou, Shell investeert ook in teerzanden in Canada bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is een hele vuile manier van olie. Uh, daar komt veel meer CO2 bij vrij. Daar maken ze wat minder reclame voor. En nu zijn ze in Brussel aan het lobbyen om speciale regelgeving op die teerzanden weg te poetsen. En ja. zie daar, Nederland steunt precies dat voorstel van Shell. Ja, maar ja. Er werken heel veel mensen bij dat Shell. Namelijk 100.000 werknemers wereldwijd. Uh, en het is het meest winstgevende bedrijf van uh, Nederland. En dat kunnen we hard gebruiken in deze tijden. Ja, maar er, uh, we hebben ook hem, honderden, duizenden medewerkers bij Unilever, bij Philips. En dat ja? zijn bedrijven die juist in Brussel vragen voor strengere milieuregelgeving. En het is eigenlijk gewoon de vraag voor Nederland... gaan jullie nou blijven lobbyen voor een fossielbedrijf zoals Shell... Of willen jullie echt naar die nieuwe toekomstige economie zoals Philips en Unilever willen? Dat is de keuze waar Nederland voor staat. Ja. Dat gaat niet over minder regels, dat gaat gewoon over goede regels. Ja. En ik zou er toch wel voor zijn dat er goede regels in werking worden gezet... die gewoon uiteindelijk ons naar een duurzame economie helpen. Maar dan gaat u wel voorbij aan ook de uh, pogingen die Shell doet... om uh, milieuvriendelijker te opereren en ook te investeren in nieuwe uh, techno technologieën... die uh, goed zijn voor het milieu. Ik vind het heel goed dat Shell probeert wat verder naar in gas te investeren. Dat is op zich een goede investering. Daar ga ik niet aan voorbij en daar gaat Brussel ook niet aan voorbij. Maar tegelijkertijd wil je wel dan regelen dat de investeringen in de hele vieze olie... zoals die teerzanden, worden tegengegaan. Dat is wat we proberen om alle bedrijven te stimuleren in één goede richting te gaan. Shell op dit moment investeert echt nog in... Alle manieren, dus het zit ook in gas in Rusland, maar zit ook gewoon bij olie in Libië, zit, zit dus in teerzanden in Canada. Ja, kijk uh, Shell, uh, jullie claimen heel duurzaam te zijn, maar dan moeten jullie daar ook wel in jullie businessmodel, in jullie model echt ook helemaal voor gaan. En dat doen ja. ze op dit moment gewoon niet. Ja, en dan loop je tegen Brussel op en terecht. Ja, maar meneer Eickhout, tegelijkertijd is er ook een schreeuwende vraag naar de olie. De benzineprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest aan de pomp. Ja, en dat betekent dus dat we moeten investeren... in schonere technieken van auto's. Nou, ja. daar gaan we ook aan werken. Ja, Maar zo hard bijvoorbeeld... gaat dat niet dat we dat morgen al massaal kunnen gaan invoeren. Dat zijn kleine stapjes telkens. En tot die dat tijd zijn we toch afhankelijk van de olie. We zijn afhankelijk van olie, maar wat het grootste probleem is... is dat die ontwikkelingen zo traag gaan door bedrijven als Shell... die proberen tegen allerlei regels die innovatie stimuleren tegen te houden. Kijk, Shell heeft jarenlang geïnvesteerd zelf ook in zon en wind... wat dus die schone elektriciteit voor auto's gaat leveren. Dat hebben ze zelf bewust gestopt gezet. Waarom? Niemand weet het. Waarschijnlijk omdat zij inzagen dat de weg naar een duurzame economie... meer op elektriciteit zal lopen. Daar zijn zij niet goed in. Oftewel, Shell ziet gewoon de gang naar groene economie als een concurrent. En daar lobbyen zij tegen. En dat verzorgt vertraging in Brussel. Ja, Ik snap heel goed dat Shell dat wil. Ja. Maar mijn rol is het wel om die schone economie wel te stimuleren. En dat gevecht is gaande in Brussel. Ja. En Shell is in Den Haag een beetje gewend dat wat Shell wil ook Haags beleid wordt. Ja, gelukkig in Brussel is het gevecht iets breder. Ja, dus als straks Brussel zijn zin krijgt. Uh, en uh, Shell uh, dus uh, te maken krijgt met zwaardere regelgeving... waardoor het bedrijf minder winst maakt... en waardoor er misschien werkgelegenheid voor gaat, Staat u niet met een petje op en een fluitje in uw mond te demonstreren... dat de werkgelegenheid weer uh, naar de sodomieten gaat? Nee, want ik sta uh, toe te juichen als Shell dus meer naar die gas gaat. Want die Brusselse regels zullen ervoor zorgen... dat Shell minder gestimuleerd wordt om in die teerzanden te gaan. En dat lijkt mij een hele gezonde stimulans. En als Shell in die teerzanden blijft gaan en daarop failliet gaat... Ja, dan denk ik Shell, eigen schuld, verkeerde keuze voor de toekomst gemaakt. Goed, uh, nog even terug naar die brief van premier Rutte. Uh, u zegt op ja. zichzelf is het goed dat de premier een brief uh, schrijft... als het midden- en kleinbedrijf last heeft van overbodige regelgeving. Uh, wat gaat u met die brief doen? En wat gaat u doen met het initiatief van deze premier? Nou, wat er op dit moment gewoon gaande is... en dat heeft de voorzitter van de commissie ook meteen gezegd... Barroso heeft gezegd, we proberen gewoon al allerlei regels uh, minder te maken. Maar, en dat is echt altijd belangrijk, als het regels zijn die niet nodig zijn... of die juist soms in Europa heb je 27 regels van lidstaten... en dan helpt het juist om in Brussel er één regel van te maken. Ja. Zoals we misschien voor de telecommunicatie, dat zou misschien handig zijn. Want bijvoorbeeld, de Bijvoorbeeld, daar of... bent u weer, ja. Oh, sorry. Nou, dat was misschien uh, Brussel tussen. Uh, regelgeving, maar, uh, ja. Ja, regelgeving. Dus dan gaan we er dus uh, proberen in Brussel één van te maken... in plaats van 27 nationale. Dat is minder re regelgeving in Europa in geheel, maar eentje meer in Brussel. Dus oh. het ligt soms wat complexer. Oh. Maar let wel, en dat vind ik een heel gevaarlijk iets. Op dit moment lijkt men heel erg dat mantra te hebben... minder regels zijn goed. Maar we hebben ook juist van de financiële crisis geleerd. Daar waren juist te weinig regels. En oh. controle hebben we ook nodig. Dus we gaan hier niet blind maar snoeien, we gaan gewoon kijken... waar zijn regels goed voor de controle en voor een duurzame economie? Die wil je maken. Andere regels die dat juist in de weg zitten, die wil je weghalen. Goed, maar het is in ieder geval een premier die uh, aandacht heeft... voor de wensen van het bedrijfsleven, daar waar het vorige kabinet vaak werd verweten... niet de deuren open te zetten als topbankiers bijvoorbeeld... aan de deur van het torentje klopten of bij financiën van help, wij komen er niet meer uit. En toen stond ook uw partij bij de interruptiemicrofoon vooraan om te roepen... Zeker. waarom deed de premier niet open? Absoluut. En wij juichen ook toe dat deze minister-president... meer daarover heeft, maar wel graag het goede bedrijfsleven. Er is genoeg bedrijfsleven dat echt wil naar een nieuwe economie. En Shell is en misschien... niet het goede bedrijfsleven? Nou, ik zou zeggen dat Shell daar heel vaak niet bij hoort, nee. Nee, ik luister liever naar Philips en Unilever. Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Nederlanders maken steeds meer gebruik van krediet via creditcards. Mocht je niet genoeg hebben aan één, is het dan ook mogelijk om meerdere creditcards te bezitten? Het antwoord komt van Peter Hermsen van Bureau Kredietregistratie. Jazeker. Het is heel goed mogelijk om uh, twee creditcards te hebben. Dat is sterk afhankelijk van uw eigen, van uw persoonlijke situatie. Een creditcardmaatschappij registreert uw creditcard uh, bij BKR. Dus de eerste en vervolgens ook de tweede... Als u een tweede aanvraagt, dan zal de eerste zichtbaar zijn op de BKR-toetsing die de creditcardmaatschappij doet. En zullen zij beoordelen of het voor u in uw omstandigheden verantwoord is dat u een tweede creditcard erbij krijgt. Mocht het nou zo zijn dat u in korte tijd meerdere kaarten aanvraagt of creditcards aanvraagt bij een kredietverstrekker of creditcardmaatschappij, ja, dan zullen ze daar misschien toch wel even uh, achter de oren krabben en extra goed kijken uh, wat voor bedoelingen daarmee uh, gepaard gaan. Maar twee creditcards uh, is uh, prima uh, mogelijk. Alles Peter Hermsen uit Tiel. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgNederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Boven Karspol. Marcel Dekker. En hier op het Veilingplein gaan straks de deuren open voor een tweede dag Holland Flowers Festival. Die naam zegt u waarschijnlijk meer onder zijn oude naam, namelijk de West-Friese Flora. Um, na jaren is de bloemententoonstelling weer terug op de plek waar het in 1999 februari wereldnieuws maakte. Door een legionella besmetting en uiteindelijk 32 doden, Fred Bertrand, onder die mensen ook een vriend van u. Klopt. Uh, mijn vriend uh, lag toen, uh, 12 maart kwam dat uit dat hij uh, besmetting hier uh, was geweest. Mijn vriend lag toen al tien dagen in het ziekenhuis. Uh, hij is uh, ja, helaas nooit met de, de goede uh, medicatie zeg maar, uh, behandeld. Uh, daardoor is hij uh, tot mijn grote spijt uh, vier weken later overleden. Het, het was 25 jaar een van mijn beste vrienden. U bent al sinds die ramp voorzitter van de stichting Veteranenziekte. De ziekte die je krijgt door die legionella-bacterie. Wat gebeurde er hier in 1999 in een notendop? Uh, nou ja, daar kwamen we pas een aantal maanden later achter toen hier onderzoek werd gedaan. Uh, er stonden hier een aantal bubbelbaden en die bubbelbaden die waren niet gegloreerd. En die hebben in die warme hallen uh, ja, die waternevel toen uh, verspreid. En dat heeft uh, nou, toch zeker... In ieder geval bekend, zo'n 250 slachtoffers uh, aangericht. Uh, waaronder uh, zelfs zo'n 32 doden. Dat zijn dan uh, bekende gegevens. Maar we weten ook dat er uh, Russen en Japanners hier geweest zijn. En of daar ook uh, doden en besmette gevallen bij waren, dat is uh, onbekend. Gehoord dat er kunnen er meer dan die 32 zijn geweest. Nou, kijk, 12 maart toen het uitkwam. Uh, toen uh, vlak daarvoor zijn hier uit deze plaats de mensen die uh, hier ook die Flora bezocht hebben. Uh, die waren al overleden die waren al voordat het bekend was dat er een legionele uitbraak was... die waren inmiddels al zelfs begraven. Ja. En uh, ja, de familie vond het toen niet nodig om inderdaad die graven weer op te halen... om te kijken of dat ook legionele besmettingen waren. Maar ja, je kunt dat bijna één uh, op één aannemen. Na jaren is de tentoonstelling weer terug in Bovenkarspol... en dat opent dan bij sommigen blijkbaar weer een paar oude wonden. U kent die mensen, wat is er aan de hand? Afgezien van het feit dat het weer terug is in Bovenkarspoel. Ja, het feit dat het terug is, dat uh, ik toe. Want dat is voor de samenleving hier gewoon... Uh, elke, uh, was altijd gewoon een hele heerlijke feestweek. Maar goed, de mensen die het uh, uh, zelf hebben opgelopen... die uh, vinden, uh, een aantal van hun vindt... dat de west flora, zoals dat vroeger heette... Uh, en zijn naam niet had moeten veranderen. Dat is punt één. Daar ben ik het ook volstrekt mee eens. Want uh, Zelfs de voorzitter spreekt nu nog steeds over hun eigen flora. Maar die mensen die... Uh, die, hebben het zeg maar, die wonen hier tegenover. En die, het, die vinden dus dat er bij het monument elk jaar bloemen gelegd zouden moeten worden. Ja, denkt u dat dit soort problemen zijn op te lossen door de directeur die hier, hier binnen zit? Nou, het is niet de directeur die hier binnen zit. Maar natuurlijk is het op te lossen. Kijk, uh, ik, het was gewoon chic geweest. En ze hadden, het is gewoon een gemiste kans dat ze dit gewoon niet doen. Ze hadden gewoon uh, veel meer empathie bij de bevolking daarvoor kunnen krijgen. 90% van de bevolking staat achter deze mensen. Heel veel boven Kaspelen zijn ook besmet geraakt hier. Ja. Dus uh, ik vind dat een beetje, uh, ja, eigenlijk een beetje dom. Ja. Zullen we even maar naar het lichtpunt, uh, want dat was toch ironisch genoeg ook uh, een lichtpuntje die de ramp bood. Namelijk extra aandacht voor ja, de, de legionale besmetting, uh, het veteranenonderzoek. U bent geld aan het inzamelen. Uh, waarom eigenlijk? Daar is toch inmiddels al hartstikke veel onderzoek naar gedaan, of niet? Door die ramp met name. Er is alleen onderzoek gedaan naar het kortstondige, de kortstondige gevolgen bij die mensen. Maar er is wereldwijd nog nooit een onderzoek gedaan naar de langdurige gevolgen van een legionelle besmetting. En wij weten uit ervaring, we hebben natuurlijk een hele grote groep mensen die eh, nog steeds bij ons eh, actief is in de, in de vereniging. We weten uit een, van een hele groep mensen dat die nog steeds niet hun gezondheid terug hebben gekregen. Dus allerlei mensen hebben allerlei falen. En ik vind gewoon dat... ...bekend moet worden, gewoon bij allerlei artsen en noem maar op... ...wat die mensen op termijn ook waar ze last van kunnen blijven houden. Ten slotte, hoeveel geld heeft u nodig? Uh, twee ton hebben we daarvoor nodig. Inmiddels hebben we 50.000 euro binnen. Uh, vorige week was er nog weer uh, iemand die dan, omdat hij een uh, jubileum heeft... ...die krijgt 750 euro. Uh, en die schenkt dat ineens aan ons. En dan denk ik, ja, dat is top. En zo zouden veel meer mensen dat moeten doen. Veel succes met het inzamelen van het geld. Zometeen gaan hier de deuren open. Gaat u naar binnen vandaag? Uh, wellicht, maar ik heb eerst nog een afspraak met meneer Boon zelf... de voorzitter van de west Flora. Uh, maar misschien ga ik nog even kijken straks. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks een moeder, verdacht van moord op haar eigen kind... vecht al 31 jaar om haar onschuld te bewijzen. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1981. luitenant kolonel Antonio Tejero Molino bezet het parlement... met 200 zwijgenwapende leden van de Guardia Civil. Tejero eist de vorming van een militaire regering... die een einde moet maken aan het terrorisme. Ja, deze dag, 23 februari dus, 1981, vijf jaar na de dood van dictator Franco... was er weer een staatsgreep in Spanje. Robert Boschart was destijds correspondent voor de Volkskrant... en hoorde van de Koep op de radio. Ik zat een verhaal te dicteren aan de krant, euh, de stenografen van de Volkskrant. En euh, ik hoor op de radio die ik aan had staan voor die bijeenkomst van het parlement in Madrid. hoor ik daar euh, schoten gaan afgaan, een mitrailleur hoor ik daar afgaan. He querwour. He querwour. En ik zeg tegen die vriendin van me, die stenografe in Amsterdam, ik zeg moet je eens luisteren. Zometeen krijg je van mij een live verslag van een staatsgreep. Ah gekker, waarom, hoe nou, waar heb, je, waar heb je het nou weer over? Ik zeg, hier zeker, ik heb net schoten gehoord in het Spaanse parlement. En er is een staatsgreep aan de gang. Op het ogenblik dat de uh, volgelingen van die luitenant kolonel Tejero, dat was dus die beroemde man met de snar en het pistool. Op het ogenblik dat die luitenants beginnen met hun uh, mitrailleurschoten duikt praktisch het hele Spaanse parlement, senaat, volkskamer en uh, de leden van de regering. Ze duiken allemaal onder de stoel. Behalve drie mensen die niet onder de stoel duiken. Eén is de vicepremier, generaal Gutierrez Mediado. Een uitzonderlijk uh, indrukwekkende man. Een man die Spanje in zekere zin gered heeft. Samen zonder enige twijfel met koning Juan Carlos natuurlijk. Die, diegene was die uiteindelijk deze staatsgreep met een minimale kans omdraaide in een mislukking. En die kans die was minimaal omdat de koning steeds maar niet... ...zekerheid kreeg over de houding van een aantal van zijn topmilitairen op sleutelposten... Er is een beroemd verhaal dat een van, degene, een van de generaals die een tankeenheid onder zijn controle had... ...de man in Sevilla, dat hij toen dronken gevoerd is door, de, door een vriend van de koning... ...die de adjudant van deze generaal was. De koning belt zijn vriend op en zegt, je weet dat hij van zijn whisky houdt... ...nou ga maar met een paar flessen goede whisky naar hem toe en zorg ervoor dat hij in zijn bureau blijft. En inderdaad, die vent, die is de, gedurende die hele, hele staatsgreep, is hij stom dronken gebleven geweest... En gebleven dat in die tankbrigade heeft zich dan ook geen centimeter bewogen. Het hele zaakje had kunnen ontploffen. Het had inderdaad allemaal heel slecht kunnen aflopen. Robert de Wolschart, destijds correspondent voor de Koolskrant in Spanje over de koe daar op 23 februari, deze dag dus in 1981.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 Be in touch. Oh, and that's why I want to tell you that I love you very much. Clark, Samen met zijn vader, father en friend. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Was het de moeder die haar negen weken oude baby vermoordde? Of was het toch een dingo? Bijna 31 jaar geleden verdween uh, een baby, Azaria Chamberlain... uit een tent tijdens het kamperen. En de moeder werd veroordeeld voor moord. Maar ze werkt nog steeds om haar onschuld te bewijzen. Niels Krijger, correspondent in Australië. Goedemorgen. Goedemorgen. Even eerst zo'n dingo. Dat is een soort van hyena-achtige hond. Maar dan een beetje mooier, hè? Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, de moeder van die baby, Lindy Chamberlain... is inmiddels uh, na die slepende zaak... 31 jaar geleden is het gebeurd, ik zei het al... inmiddels weer op vrije voeten. Waarom wil zij die zaak toch heropenen? Nou, het was eigenlijk uh, de openbaar aanklager die zei van... Uh, ja, het is nu echt genoeg geweest. Uh, de tijden zijn veranderd. Er is inmiddels veel meer bekend over het gedrag van uh, dingo's. En ja, het heeft er alle schijn van dat uh, de jury... Zich, uh, zich destijds heeft vergist. Dus ja, zei de openbaar aanklager... laten we nou die zaak heropenen... dan kunnen we alsnog uh, de onderste steen boven halen. En ja, misschien kan het, uh, kan het recht dan alsnog zeven vieren. Morgen vinden de eerste openbare verhoor plaats. En um, ja, het ziet dat er naar uit dat er een hoop nieuwe informatie naar boven zal komen. Ja, wat voor informatie kan dat dan zijn? Nou, um, kijk... De jury die was er destijds dus in 1982 uh, van overtuigd dat, uh, dat mevrouw Chamberlain schuldig was. Uh, simpelweg omdat niemand zich kon voorstellen dat een bingo in staat zou zijn om een, uh, om een baby uit een tentje te halen en ja, vervolgens dus ook op te eten. Um, ja, Lindy Chamberlain kreeg dus uh, levenslang. Een man, Michael, die, uh, die kwam weg met een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens uh, medeplichtigheid. Ja, niemand uh, die, zich, uh, die zich afvroeg wat dan eigenlijk het motief van de ouders uh, zou zijn geweest om hun, uh, om hun kind te vermoorden. Ja, en nu blijkt dus eigenlijk na 30 jaar dat een dingo wel degelijk mensen kan aanvallen... en dus ook mogelijk een baby uit een tent kan halen. Ja, daar waren eerder al aanwijzingen voor... want ze is in 82, 1982 veroordeeld tot levenslang... maar vier jaar later weer vrijgesproken... omdat de politie toen het jasje van de baby... in de buurt van dingo hollen heeft aangetroffen. Dus de bewijzen, althans vermoedens, waren er destijds ook al. Uh, ja, ja, dat klopt. Uh, ze vonden in 1986, dat waren reddingswerkers, nabij uh, Ellis Rock, die, uh, die grote rode uh, berg in het midden van nowhere. Reddingswerkers waren op zoek naar iemand die vermist was. En toevallig kwamen ze uh, babykleertjes uh, van, uh, van Azaria Chamberlain uh, tegen. Notabene, notabene nog met de bijtsporen van Dingo um, uh, Rob. Uh, Lindy is toen op last van de rechter meteen vrijgelaten en uh, kreeg ongerekend uh, ja, zo'n 1 miljoen euro schadevoeding mee. Maar ja, ze bleef toch altijd uh, omgeven met een zeem van verdenking, want, zei de rechter destijds, uh, we kunnen, ja het staat nu al vast dat zij het waarschijnlijk niet gedaan kan hebben, maar uh, we kunnen ook niet bewijzen dat die bingo het dan wel gedaan heeft. Dus ja, Um, ze bleven altijd uh, min of meer verdacht. Juist. Goed, um, nu uh, dus de heropening van die uh, rechtszaak. Uh, ze heeft een schadevergoeding inmiddels al ontvangen. Uh, dat is toch ook wel een teken, zal ik maar zeggen, dat je onschuldig on, uh, hebt vastgezeten. Want anders word je niet vergoed in de schade die je hebt geleden. Dus waar gaat het haar dan uiteindelijk om, om definitieve vrijspraak? Ja, ik, ik denk dat het de Chamberlain's vooral te doen is om, uh, om eerherstel. Kijk, het zal je maar gebeuren hè, dat, je, dat je kind wordt opgegeten door een bingo... En, en dat je vervolgens zelf de schuld krijgt. Um, die, die Chamberlains zijn na de vondst van dat kledingstuk dan wel ontslagen van rechtsvervolging, um, Maar ik denk dat je toch best wel kunt stellen dat ze in feite levenslang um, hebben gekregen. Dus ja, ik denk dat ze de kans uh, met beide handen hebben aangegrepen toen de, de openbaar aanklager aankondigde de zaak te willen openen, um, Ja, Het lijkt uitgesloten dat de Kremlin alsnog achter de tralies uh, verdwijnen. Dus ja. Ja, in feite kunnen ze er alleen maar beter van worden. Ja, en de zaak is buitengewoon groot in Australië. Iedereen heeft het erover, hè? Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Het, het is echt het vervolg van een, van een zaak die destijds al enorm groot was. Um, de zaak, de uh, kranten, die, uh, die stonden de pol van. Ja, het was eigenlijk de eerste rechtszaak waarvan uh, live verslag werd gedaan op, uh, op televisie. Er zijn later boeken over geschreven, er is een film over gemaakt, ja. En dan is er nog... Ja, sorry. Uh, nou, niks, sorry. Um, oh. Ik zei niks, maar dat geeft niet. We, okay. we moeten het hierbij laten, want de tijd is opnieuw. Ja, Oké, okay. dankjewel voor het bijlichten bij dit onderwerp en deze enorme kwestie in Australië. Straks, dames en heren, is het voor ons land nou echt zo nodig om kosten wat kost vast te houden aan de AAA-staten, zoals Jan Kees de Jager wil. Na het nieuws van 10 uur bij de Kaarop. In een doen. rapport uit 1943 van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS, de voorloper van de CIA, staan forse beschuldigingen. Tegen Philips. In het bedrijf NV Philips Gloeilampenfabriek werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. Waarom zoekt Philips zelf samenwerking met Amerikaanse inlichtingendienst? De directeur van Philips Argentinië is een nazispion. En waarom geeft het bedrijf nog steeds geen volledige openheid van zaken? De interne politieafdeling bij Philips werkt nauw samen met de Gestapo. Argos, zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.